5 uur. Het NOS-journaal. Dick Hark. Het kabinet bezuinigt fors op Cultuur. De zorgsector woedend over hogere eigen bijdragen... en het kabinet dreigt steun aan Griekenland in te trekken. In de toekomst is nog maar plaats voor zeven gesubsidieerde orkesten... in plaats van tien. En van de zeven dansgezelschappen blijven er vier over. Ook een aantal filmfestivals, een operagezelschap en een theatergezelschap verdwijnen. Het kabinet gaat vanaf 2013 200 miljoen euro bezuinigen... op de culturele sector. Volgens staatssecretaris Zijlstra zijn daarbij scherpe keuzes nodig... en moet de sector meer worden gestimuleerd om op eigen benen te staan. Deel van de inkomsten moeten instellingen zelf binnenhalen. Het kabinet wil niet overal een beetje weghalen... en ontziet een aantal topinstellingen. Organisaties in de geestelijke gezondheidszorg... zijn woedend over de bezuinigingsplannen van het kabinet. Om de groei van de kosten in de zorg terug te dringen... gaat de eigen bijdrage voor behandeling van psychische klachten omhoog... en worden er minder consulten vergoed. Ook voor zwaardere psychische klachten wordt een eigen bijdrage ingevoerd. De organisaties zeggen dat door mensen met psychische problemen noodzakelijke zorg zullen mijden vanwege de kosten. Minister Schippers is niet onder de indruk van die kritiek. Volgens haar zit er een veel te hoge groei in de geestelijke gezondheidszorg en moet er echt worden ingegrepen. Het kabinet dreigt Griekenland niet verder te steunen. Minister De Jager zei dat Nederland niet instemt met extra steun als niet wordt voldaan aan een groot aantal nieuwe ingrepen in de Griekse economie. Voor de jager is het cruciaal dat banken nu ook gaan meebetalen aan de steun. PVV-leider Wilders is vanmiddag niet toegelaten op de Griekse ambassade. Hij wilde daar een drachme van anderhalve meter overhandigen... om te laten zien dat Griekenland volgens hem uit de euro moet. De Griekse ambassade noemt de actie van Wilders beledigend... en alleen gericht op publiek vertoon.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 Staatssecretaris Zijlstra gaat 9 ton terughalen bij hogeschool in Holland. Vandaag verscheen een inspectierapport waarin staat dat bij in Holland bijna 9 ton onterecht is uitgegeven. Van de 9 ton is 360.000 euro uitgegeven aan extra salarissen, vergoedingen en leaseauto's. Daarvan hebben vooral oud-voorzitter Jos Elbers en oud-vicevoorzitter Lijn Labruyère geprofiteerd, zegt de inspectie. Ook de Raad van Toezicht krijgt verwijten. Die heeft alle regelingen voor bestuurders goedgekeurd. Bij anti-regeringsprotesten in Syrië zijn opnieuw doden gevallen. In een buitenwijk van de Syrische hoofdstad Damaskus... zijn volgens een mensenrechtenorganisatie zeker twee betogers gedood. Troepen van de Syrische president Assad... zouden vanaf daken op de betogers hebben geschoten. Ooggetuigen melden ook twee doden in de zuidelijke stad Busra al Harir. Daar zouden oproerpolitie vanuit auto's... op de ongeveer duizend demonstranten hebben geschoten. Vanmorgen begon een Syrische leger met een operatie... bij Yisr al-Shughur, vlakbij de Turkse grens. Duizenden mensen zijn die stad uitgevlucht uit vrees voor vergeldingsacties van het leger. Volgens de divisie wil het leger alleen de orde en rust herstellen in de stad. In Syrië wordt al maanden gedemonstreerd tegen Assad en zijn regime. De betogers eisen dat president Assad onmiddellijk aftreedt. In Duitsland is voor het eerst een agressieve variant van de coli bacterie aangetroffen op Gay. De kiemgroenten kwamen van een biologische boerderij in de deelstaat neder saxen Vanochtend stelde het Koch-instituut al vast dat Gay vrijwel zeker de bron van de besmetting is. De 26 restaurants waarvan gasten ziek zijn geworden hadden allemaal ingekocht bij die boerderij in Noord-Duitsland. Vanmorgen is de waarschuwing om geen groenten als komkommers, sla en tomaten te eten ingetrokken. Het aantal doden door de EHEC-bacterie is vandaag opgelopen tot 31. De politie heeft een jeugdbende opgerold in het Groningse dorpje Foxhole. Het gaat om elf kinderen van 12 tot 17 jaar. Ze worden verdacht van inbraak, diefstal, brandstichting... plegen van vernielingen en het stelen van loods en koper. De politie kwam de groep op het spoor... toen een 14-jarige jongen op heterdaad werd betrapt bij het stelen van loods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 En bij een maximumtemperatuur van een graad of 17. Zondag, eerste Pinkse dag, is het zonniger en wordt het ook wat warmer. ANWB ah, Verkeersinformatie. Het is vooral druk op de weg bij Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. Er staat in heel Nederland 240 kilometer files. Ik noem even de bijzonderheden. Op de A2 Den Bosch-Maastricht. Daar loopt het vast bij Eindhoven tussen Best en het knopende De hocht, over 5 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd in de vanmiddag, maar de weg is weer vrij. En verder in de richting van Maastricht tussen Weert Noord en Kelpen. Daar staat 3 kilometer. Heeft nog veel vertraging. Een brandweer heeft daarnet een brandje in de middenberm geblust. A2 verder naar Maastricht, tussen Maastricht, Aken Airport en Maastricht 8 kilometer. En aan de zuidkant van Amsterdam op de A10 in de richting van de A10 Noord. Tussen Duivendrecht en de Tunnel 5 kilometer. A28 Utrecht-Amersfoort bij Den Dolder 3. En de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Best 5. In Limburg op de A76 vanuit Heerlen naar geleen tussen knooppunt Kunderberg en Nut staat ook 5 kilometer. Dit komt door een ongeluk. De weg is weer vrij.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 Met telefonie, televisie en breedbandinternet tot wel 120 MB. Stap nu over en krijg tot vier maanden gratis. Kijk op psychozakelijk.nl. En de zaak staat... Broodje Bleker. Dat is lekker. Straks verkrijgbaar in alle viswinkels. Een zacht wit kadetje, knapperige verse stukjes oei... werd lekker zuur en uh, geen vis. Het lot van onze Noordzee ligt in handen van staatssecretaris Bleker.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 Bert van Sloten. Een hele goede middag. Het kabinet timmert vandaag aan de weg. Bezuiniging op de zorg, op de cultuur... en een pensioenakkoord met de sociale partners. Een eigen bijdrage. Als je bijvoorbeeld schizofreen bent, dat wordt ingevoerd. Een korting op het budget voor instellingen. En minder behandelingen worden vergoed als je naar een psycholoog gaat. Vandaag kondigde minister Schippers maatregelen aan... om de kostenstijging in de zorg in de hand te houden. Vooral de geestelijke gezondheidszorg wordt getroffen. De minister over de maatregelen. Nou ja, ik vind het terughalen van geld is natuurlijk nooit leuk. Uh, er zijn leukere boodschappen te vertellen. Maar ja, aan de andere kant ben ik het ook aan de premiebetaler verschuldigd... dat die premie nog een beetje op te brengen blijft. Dus het is geen leuke maatregel. Ik vind het vervelend om te doen, uh, maar het moet wel. Wat betekent dat nou voor mensen die gebruik maken van die zogenoemde tweede lijns GGZ? Dus de zorg die in een instelling gegeven wordt, concreet? Nou, als we in Nederland kijken, dan zien we dat 185.000 mensen... te veel in die instellingen, in die tweede lijn zorg zitten. Die duurdere zorg. Als we dat vergelijken met landen om ons heen. Dat zijn toch geen asociale landen. Dat zijn hele fatsoenlijke landen. Dan zie je dat die veel meer patiënten dicht bij huis. Uh, in de lichtere vormen van zorg. En de goedkopere vormen van zorg behandelt. Nou, ik, mijn, mijn maatregelen zijn erop gericht. Dat dat in Nederland ook gaat gebeuren. Dat men veel meer zorghulp uh, zoekt. In de buurt. Uh, bij de lichtere vormen van zorg. En dat men veel minder snel naar die instellingen uh, loopt. Die we ook in Nederland hebben. Met als gevolg dat mensen die bijvoorbeeld schizofrenie hebben een eigen bijdrage moeten gaan betalen van maximaal 295 euro. Ja, ook daar moet je eigenlijk eens kijken van hoe houden we de zorg een beetje betaalbaar. Als je dan kijkt naar landen om ons heen, dan zie je dat wij in Nederland heel weinig eigen betalingen hebben. Dat is ook niet erg, maar het is niet erg om daar een beetje uh, bovenop te doen. Dat van je eigen behandeling, waar we met z'n allen solidair aan bijdragen, dat je daar ook een deel zelf van betaalt. Denkt u niet dat die mensen op straat komen te staan en dan afglijden? Nee, dat denk ik niet. Ik verzet mij er een beetje tegen dat als je in Nederland een maatregel neemt... dat we op zoek gaan naar de uitzonderingen. Ik vind voor de uitzonderingen moet je altijd kijken hoe je dat met z'n allen regelt. Maar voor de grote groep is het wel zo dat we de zorg een beetje betaalbaar moeten houden voor iedereen. We hebben heel veel mensen die gebruik moeten maken van zorg. We hebben heel veel dure behandelingen die we graag willen blijven geven aan iedereen. Ja, dan moeten we ook een beetje de rekening eerlijk verdelen. U heeft het over uitzonderingen, maar dat zijn wel vaak de zwaksten. Voor die zwaksten zoek je dan een oplossing. Maar voor die mensen die het wel goed zelf kunnen betalen... zie ik niet in waarom een ander voor hen moet betalen. Is het een politieke keuze of een puur financiële keuze... dat u vooral bij het GGZ geld weg gaat halen? Ik vind dat de gezondheidszorg moet een beetje in de pas lopen... de groei daarvan met wat we met z'n allen verdienen. Want als de gezondheidszorg steeds veel harder groeit dan ons loon... dan betekent dat we steeds minder dingen kunnen doen... omdat we steeds meer geld hebben, nodig hebben voor de gezondheidszorg. Daar zitten grenzen aan. En ik vind dat we die grenzen niet moeten opzoeken. Ook iemand met een laag inkomen moet zijn premie kunnen blijven betalen. Want als we dat niet kunnen, dan hebben we een groter probleem in Nederland. Kunt u zich voorstellen dat mensen deze maatregelen asociaal vinden? Nou ja, het is mijn plicht ook om de zorg betaalbaar te houden... voor mensen met weinig geld. Het is mijn plicht ook dat als wij dure nieuwe kankermedicijnen hebben... of dure nieuwe hartklepprotheses, uh, uh, ik noem maar wat... dat we die ook ter beschikking hebben aan mensen met een kleine portemonnee. Dat vind ik namelijk sociaal. Als we dus geen onderscheid maken in wat mensen zelf kunnen betalen... en wat we met z'n allen betalen... dan zullen we langzaam maar zeker die dure dingen niet meer in ons pakket krijgen. En daar ben ik dus heel bezorgd over. Ik vind het dus heel asociaal om die nieuwe technieken... die voor iedereen baat hebben, om die niet op te nemen... omdat we altijd alles maar in dat pakket laten zitten. Minister de Schippers van Volksgezondheid. Straks na half zes gaan we verder praten... over de bezuiniging op de geestelijke gezondheidszorg. En dat doen we met Marleen Bart... die is op dit moment voorzitter van de GGZ Nederland. Ze zijn inmiddels al met duizenden de vluchtelingen uit het Syrische Yisr al-Zugur. En ze zoeken in Turkije een veilig inkomen. Ze zijn op de vlucht voor het Syrische leger... dat wraakzichten zullen nemen voor de dood van 120 veiligheidsagenten... in Yisr al-Zugur eerder deze week. Op dit moment voeren Syrische militairen een grootschalige actie uit in het stadje. Onze correspondent Bram van Meulen is bij een van de vluchtelingenkampen... aan de Turkse kant van de syrisch turkse grens. Uh, Bram, uh, wat hoor jij daar over... De situatie vandaag in de uh, en omgeving Nou ja, wat wij van uh, verschillende Syriërs uh, hebben kunnen vernemen. Is dat de troepen van uh, Assad, dus de, de legertroepen, inderdaad, Issyr al-Shaghor zijn binnengetrokken? Dat ze bezig zijn leden van een gewapende groepering te arresteren. Ik citeer even de letterlijke woorden van het Syrische ministerie van Informatie. Uh, en volgens activisten worden hier tactieken toegepast van de verschroeide aarde. Je moet je voorstellen dat de oogst en zelfs het vee in brand is gezet. Uh, in de stad, maar ook buiten de stad, uh, gewoonweg om de achterblijvers te straffen. We weten ook dat er geen water meer is, dat er geen internet meer is, dat uh, de bakkerijen en alle fabrieken gesloten zijn, dat er eenvoudigweg op dit moment niet meer te leven is in die stad. We horen hier ook dat er mannen zijn die naar Turkije zijn gevlucht... aanvankelijk de kampen in hier... maar dat die kampen nu weer uitgeslopen zijn om in Syrië weer te gaan vechten. We dus hebben verschillende bronnen vernomen. We hebben die mensen natuurlijk niet zelf kunnen zien... want dat gebeurt allemaal in het, in het geheim. Er is hier vandaag... Opnieuw bevestigen dat Syrische soldaten aan het muiten zijn geslagen en nu vechten tegen hun eigen commandanten, anderen zeggen tegen de geheime dienst en andere veiligheidstroepen van Assad. Dat horen we keer op keer: dat president Bashar niet meer de onvoorwaardelijke steun heeft van zijn leger. Nee, als ik jou zo beluister, dan denk ik dat is het begin van een burgeroorlog. Ah. Ja, dat is, inderdaad, uh, dat is inderdaad wel het scenario. maar dan moet er wel bij zeggen, Bert, dat we ontzettend voorzichtig daarmee moeten zijn. Want dat doen natuurlijk steeds allerlei theorieën erom. Kijk, de Syrische regering zegt... Uh, er zijn 120 van onze veiligheidsagenten doodgeschoten door gewapende milities. En dat leger komt zich nu dus wreken. Maar wat wij hier aan deze kant van de grens horen... is dat er wel degelijk heel veel soldaten zijn geweest... die gewoonweg hebben geweigerd de opdrachten van hun commandant uit te voeren... om op de burgerbevolking te gaan schieten... om op onbewapende demonstranten te gaan schieten... en dat die soldaten vervolgens samen met de burgers op de vlucht zijn geslagen. Dus ik weet niet of je al kunt spreken van een burgeroorlog... maar er wordt in elk geval in die ene stad gevochten... tussen verschillende groepen binnen het leger... en tussen de geheime dienst en het leger. Ja, en de mensen... Die vluchten daarvoor. Daar zijn dus ook die vluchtelingenkampen ontstaan daar, ja. aan de Turkse kant. Hoe gaat het daar uh, mee? Is er überhaupt voldoende plek om al die mensen onder te brengen? Ja, nou zover ik kan zien, nog wel. Bedoel, we staan in het uh, dorpje waar ik nu ben uh, nou, onder de tenten. De mensen worden daar in ondergebracht, dat ziet er niet uit. ...als de overvolle vluchtelingenkampen die ik gewend ben in Afrika. Het gaat hier allemaal redelijk geordend. Maar de vluchtelingenstroom die is wel natuurlijk wel aan. Ga maar na, in het dorp waar ik nu ben... Daar wonen zo'n 7000 inwoners. Inmiddels hebben ze hier al 3000 vluchtelingen. Dat is de helft van het dorp. En je weet dan dus dat dit dorp niet zo gek veel meer kan verdragen. We hebben hier net ook met de burgemeester gesproken... Die dus zegt: het gaat allemaal nog wel goed. Maar met de berichten van meer gevechten in het noorden van Syrië... ...dan hebben we het ergste natuurlijk... nog niet gezien en kunnen duizenden, misschien wel tienduizenden vluchtelingen worden. En dan hebben ze wel een groot probleem. Dankjewel voor dit moment, Bram. Bram Vermeulen, vanavond zijn reportage te zien in het 8 uur journaal op de televisie. Straks de Nigeriaanse muzikant en activist Fela Kutu is al jaren dood. Maar een muziekvoorstelling over zijn leven was een hit op Broadway. En is nu te zien in Carré. Bij de AWB, de verkeersinformatie. Dennis mooi, Dennis de lijn Amsterdam-Utrecht-Eindhoven. Dat is de lijn. Uh, ja, dat zijn in ieder geval de regio's waar het nu het drukst is. Um, zo staat bijvoorbeeld op de A2 Den Bosch-Eindhoven... tussen Bokstel-Noord en West-West 7 kilometer. Er is zojuist een ongeluk gebeurd. De linker reis ook is ook dicht. En uh, op de A2 verder naar Maastricht... staat tussen Maastricht-Haak en Airport in Maastricht 8 kilometer. Bij Utrecht op de A28 richting Amersfoort veel vertraging En op de A58 Tilburg-Eindhoven, daar loopt het ook vast bij Oorschot. A76 vanuit Heerlen naar Geleen. Daar zat tussen knooppunt Kundeberg en knooppunt Ten Essen vier kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. En dan het pensioenakkoord. Uh, vandaag dus een uh, afspraak gemaakt tussen de sociale partners en het kabinet. En we gaan erover praten met Gertjan Dennekamp. Die volgt die onderhandelingen. Nou, in ieder geval al een, een jaar, want ze zijn een jaar bezig geweest. Uh, ben je al een beetje zat, Gertjan? Ja, ik denk dat de opluchting die je bij hun van de gezichten aflas... denk ik ook wel een beetje bij de journalisten was. Want als je heel lang met een dossier bezig bent... ben je ook wel blij dat het uiteindelijk afgelopen is. Dat zegt verder niks over de inhoud. En misschien nee. is dat ook wel bij de deelnemers zo, dat weet ik niet. Nou, Laten we het over de inhoud gaan hebben, want dat is van belang. Voor ons allemaal. Um, we moeten langer gaan werken. Dat heeft mee, uh, te maken dat we langer leven. Ja, dat klopt. Uh, um, er zijn steeds meer uh, gepensioneerden. Althans, uh, de, uh, de groep gepensioneerden stijgt. En die worden ook nog eens ouder... En dat heeft grote financiële gevolgen. Hey, om, om het te, uh, met een voorbeeld te illustreren. Stel, iemand ging vorig jaar op zijn 65 met pensioen. Tijdens zijn leven werd ermee gerekend... dat hij misschien 20 jaar van dat uh, pensioen zou genieten. Um, en uiteindelijk blijkt, door uh, onze gezondheid... dat die persoon niet 20 jaar, maar 23 jaar leeft. Daar heeft hij eigenlijk niet voor gespaard, voor die drie extra jaren. Nou, in het verleden werd dat geld uit de pot gehaald. Uh, dat was omdat veel werkende premie betaalden... en er waren goede resultaten op de Beurs. Maar ja, als dat aandeel werkende en dus de premiebetalers afneemt en het ook nog eens tegenvalt op de beurs, ja, dan ontstaan er dus problemen. Ja, de, de, de, Zitten daar ook getallen bij? Ik bedoel, wat voor getal hoort erbij? Wat, wat is het tegenvallen dan? Nou, bijvoorbeeld de laatste uh, uh, verandering in de levensverwachting hebben de fondsen 50 miljard moeten reserveren. Dat is geld waar eigenlijk niet voor gespaard is. Ja. En je kunt het niet uit de pot halen als het er niet meer in zit. Ja. En daarom menen de onderhandelaars Laten we wat later met pensioen gaan. Dan is de periode dat we met pensioen zijn ongeveer dezelfde. En de pot geld die daarvoor gereserveerd is ook En daarom moeten we dus eerst uh, tot ons 66ste werken. In 2025 tot ons 67ste. Maar de consequentie van onze gezondheid is dus... als dat blijft toenemen en we worden steeds ouder... dan uh, zal die leeftijd steeds verder opschuiven. Ja, oké. Okay, maar ik begrijp nu inderdaad 50 miljard. Dat is een groot bedrag. Maar ja, uh, ik mag toch ook nog wel gewoon 62ste, 63ste stoppen. Dat staat er toch ook in? Ja, je kunt eerder uh, stoppen. De officiële pensioenleeftijd blijft wel uh, 65. Althans, je kunt... Uh, uh, uh, op dat moment, als de leeftijd omhoog gaat naar 66... kun je nog steeds stoppen op je 65e... maar dan krijg je een korting van 6,5% uh, op je AOW. Dus dat is echt een, een, een motivatie, althans zo kun je het zien... om uh, langer door te werken. Uh, aan de andere kant geldt ook, als je langer blijft werken... dan krijg je een bonus van 6,5%. Uh, dus als je niet tot je 66 maar tot je 67e werkt... dan krijg je daar een bonus voor. En het kabinet heeft nog een speciale regeling voor mensen met... Alleen een AOW, een specifieke groep, die, kunnen, die krijgen een extra toelage. En die kunnen met grosso modo hetzelfde pensioen ja. op een 65ste nog stoppen. Dan ja. nou kregen we vragen ook binnen van, uh, van luisteraars. Um, en een van die vragen was van, waarom doen ze dat nou zo? Waarom is, hou je dat niet allemaal hetzelfde tot bijvoorbeeld je 75ste of tot je 85ste? En als je dan uh, langer leeft, dan krijg je daarna een, een hogere uitkering. Dus dat je het gewoon differentieert. Dus uh, snap, snap je de vraag? Nou, niet helemaal. Ik, ik, ik kijk uh, op het moment dat je... Uh, um, de, de, de leeftijd uh, toeneemt. De, en, en de pot geld hetzelfde is. Dan, dan kun je bijvoorbeeld die pot geld over meerdere jaren verspreiden. Dat kan natuurlijk. Maar dan krijg je een lager pensioen. Um, op het moment dat je zegt. van ja, Mensen willen toch een volledig pensioen vanaf de eerste dag. En je weet bijvoorbeeld al dat mensen voor die laatste drie jaar niet hebben gespaard. Ja, dan zitten ze de laatste drie jaar zonder geld. Dat kan ook niet. Dus uiteindelijk Absurdig. is de reden. We moeten opschuiven. Ja precies. Goed. Nou, Dat is het akkoord van vandaag. En we zullen wel zien de komende weken. Misschien wel weer maanden. Misschien wel jaren. Of het ook allemaal goedgekeurd wordt door de achterballen. Maar dat is een discussie, daar komen we vast nog een keer op terug. Dankjewel voor dit moment. Gertjan Gert Denenkamp, de pensioenman van DNOs. De bezuiniging op de zorg, die hebben we net uh, besproken. Maar ja, het kabinet draait echt op volle toeren. Vandaag was het ook uh, de cultuursector die aan de beurt was. 200 miljoen moet daar vanaf. Joost Vullings, nu in gesprek met VVD-staatssecretaris Halber Zijlstra. Een VVD-verkiezingsleus was: zinvol bezuinigen is ook een kunst. Is dit een zinvolle bezuiniging? Uh, ja, want. Ik heb bij het aantreden van het kabinet al aangegeven dat wij een omslag willen in de, in, de, in de culturele sector. Dat wij het niet gezond vinden dat de culturele sector afhankelijk is van de overheid als hoofdfinancier. Dat men breder moet kijken, meer naar het publiek moet kijken qua inkomsten, qua aanbod. Men moet kijken naar andere private middelen, dat men meer moet samenwerken. En dat is wat we beogen met het voorliggende beleid. Welke criteria heeft hij eigenlijk gehanteerd? Nou, wij hebben uh, vanaf het begin gezegd dat wij vinden dat het Rijk uh, uh, twee belangrijke taken heeft. Dat is zorgen dat uh, uh, er aanbod is van, van nationale en internationale top... Uh, en dat er voldoende uh, hoogwaardig aanbod is in de, in de regio. Dat is het eerste uitgangspunt. Uh, en hoe beoordelen wij dan uh, aanvragen van instellingen? Dan kijken we bijvoorbeeld naar, is men in staat... om bijvoorbeeld minimaal 17,5% eigen inkomsten te halen? Uh, je mag toch verwachten van instellingen dat als ze 1000 euro subsidie krijgen... dat ze daar tegenover in staat zijn om 175 euro aan eigen inkomsten te halen. En ben je daartoe niet in staat, dan kom je niet in aanmerking voor reisfinanciering. Uh, als, als mensen de, de brief lezen die u naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, uh, ik, heb hem, ik heb hem gelezen, maar ik kan dus niet vinden welke instelling nog wel geld krijgt en welke niet, en, en of minder. Uh, weet iedere museumdirecteur of directeur van een theatergezelschap, als hij deze brief heeft gelezen, waar hij aan toe is? Uh, niet iedereen weet waar hij aan toe is. Want als overheid uh, is het mij om het even... welk gezelschap de functie, functies invult... die ik in de, in de, in de brief heb benoemd. Uh, uh, als er ergens een dansgezelschap uh, wordt benoemd... Ja, dan kan elk dansgezelschap daarop uh, op inschrijven. En uh, uh, uh, dat stimuleert ook uh, uh, de kwaliteit... en de efficiëntie van, van, van instellingen. Uh, men moet zorgen voor kwaliteit. Men moet dat doen op een zo effectief mogelijke manier. En dan zal de beste uh, aanvraag het winnen. En dat is wat, uh, denk ik, de zorgt voor voor een enorme boost voor de culturele sector. Maar de onzekerheid blijft dus nog even voor veel mensen. Nou, er zijn ook heel veel instellingen die op basis van uh, uh, de criteria... natuurlijk toch kunnen voorspellen wat dat voor hen betekent. Uh, uh, als ik een voorbeeld mag geven... we hebben uh, één groot internationaal uh, opera-gezelschap in Nederland... en ook in de subsidievoorwaarden uh, uh, uh, uh, uh, staat dat we één zo'n gezelschap willen hebben... Uh, dan is de kans toch wel vrij groot dat dat gezelschap het ook zal zijn... Uh, ja, dat geldt ook bijvoorbeeld voor het Concertgebouw Orkest? Als het gaat om uh, uh, één internationaal toporkest... Uh, uh, uh, dan is de kans uh, inderdaad uh, vrij groot... dat het het Concertgebouw Orkest uh, zal, uh, zal blijken te zijn. Dus op die manier zullen velen toch een doorvertaling maken naar zichzelf. Maar het is mij als overheid om het even welke instellingen uiteindelijk de functie weet in te vullen. Als overheid vind ik dat wij niet moeten kiezen tussen instellingen. Wij moeten de randvoorwaarden aangeven... en we laten de Raad voor Cultuur straks in de beoordelingsprocedure de keuzes maken. Er gaan clubs uh, verliezen in dit proces, die krijgen geen subsidie meer. Denkt u dat er genoeg markt is voor dat soort gezelschappen... om uiteindelijk dan zelfstandig te overleven? Dat zal deels het geval zijn. Uh, de Raad voor Cultuur en de Commissie, Dancona en anderen... hebben in het verleden al geconstateerd dat er uh, op sommige uh, gebieden... Uh, op het gebied van een aantal podiakunsten zoals dans, uh, overaanbod is... Ja, uh, daar waar overaanbod is, uh, zullen dus ook instellingen uh, verdwijnen. Uh, daar moeten we niet omheen draaien. Uh, maar in veel gevallen uh, zullen instellingen ook heel creatief zijn... en uh, in staat blijken te zijn om zonder uh, reisfinanciering of met minder subsidie uh, te overleven. En dat zei de staatssecretaris van Cultuur Halbe Zijlstra. Nou, cultuur, laten we wel even cultureel doen. Ja, dat kunt u vanavond zien en horen ook vooral in Theater Carré. Want daar is vanavond de première van de muziekvoorstelling Vela te zien. Vela, het was een grote hit op Broadway in New York. En ook op End in Londen. En nu zie je in het kader van het Holland Festival ook in Amsterdam te zien. Het muziekspektakel het is een mix van muziek, dans, theater. En het gaat over het leven van de Nigeriaanse muziek. Uh, muzikant en politieke activist Vela Kuti, die in de jaren 70 met zijn Afrobeat veel bekendheid uh, verwierf. En dat is dus die muziek die we op dit moment horen. Stal Rijven, muziekjournalist, gespecialiseerd in niet-westerse muziek. Wat is er zo kenmerkend aan deze afrobeat? Dat je er niet stil bij kunt zitten. Het is absolute dansmuziek. Uh, het is verslavend, het zijn lange nummers. Het heeft een uh, hallucinerend effect... wat eigenlijk nu de house probeert uh, te bewerkstelligen. Maar uh, als je het anders bekijkt... het is een soort huwelijk uh, tussen de Amerikaanse funk... met name van James Brown en de uh, West-Afrikaanse highlife. En daarbij hoort een, een, een, veel blazers, een brede ritmesectie, dansers... en de man himself, Felakuti, uh, Kuti, charismatisch en... Uh, Controversieel. Ja, controversieel. Dat is, dit is toch die man die op één dag, ik geloof wel, meer dan dertig vrouwen trouwde? Het waren er slechts 27. Ach, jee, ja. ja. Ach. Het was een soort publiciteitspunt. Moet men een huwelijkskracht zijn ja. geweest, man? Ja. Nee, maar het is, het is een charismatische man. Of, of was, moet ik zeggen. Ja, hij is overleden in uh, 97, geboren in 38. En hij werd, ja, 2022 toen. Uh, Nigeria en heel veel andere Afrikaanse landen onafhankelijk werden. En hij zat toen in Engeland, studeerde daar uh, muziek, kwam in aanraking met de jazz en kwam terug in, Engel, uh, in, in Nigeria en ontdekte eigenlijk, ja, uh, ik ben zwart, want dat had hij in dat blanke Engeland ontdekt. En zo wilde hij zijn muziek gebruiken eigenlijk als een voorbeeld voor zijn volk tegen het kolonialisme en voor een onafhankelijk eigen muziekrichting. Ja. En hij is heel populair geworden in Nigeria, maar ook daarbuiten. Uh, ongelooflijk. Hij is eerst nog in de, een jaar in de geweest En daar hoorde hij ook James Brown, maar ook allerlei andere muziek in Californië. En die bracht hij terug. En dat is in de jaren 70 als een uh, olievlek, zoals je die veel Nigeria vindt... Uh, eigenlijk over heel Afrika verspreid En je kunt zeggen dat het vandaag een nieuw Esperanto is geworden. Dus zeg maar wat er met de soul en de funk of de reggae is gebeurd... of de hip-hop, wereldwijd aangeslagen. Dat zie je nu ook na zoveel jaar met de Afrobeat uh, gebeuren. Ja. Uiteindelijk steeg het hem wel een beetje naar de bol, hè? want hij... Uh, Riep een soort eigen staat uit? Nou, het, het, het was zo dat. Het, ja, hij was een soort zingende krant. die zes platen per jaar gemiddeld uitbracht. Hij was een. Ja, een beetje als Bob Marley. Een, een, een soort. Uh, sprekende, zingende. Uh, politicus in muziek. Alleen uh, van de harde soort. En toen uh, Bob Marley. exact 30 jaar geleden overleed. toen dacht het label van Marley, uh, Island Records. Uh, Bob Marley wijst als een soort Johannes de Doper naar Afrika. We nemen Velakuti. Maar de man is hard to handle en controversieel. Niet makkelijk, maar wel heel uitgesproken. En in een land als Nigeria heb je dat nodig. En hij pakte dus de politici aan. Maar ook de multinationals. Dus hij had ook een nummer dat heette I International Thief Thief. De afkorting is ITT. De telefoonmaatschappij. En okay. zo pakte hij ze steeds. Ja. Nou goed, vanavond dus in Carré. Uh, U heeft gisteravond al gezien. E moeten we er naartoe? Ja, het is echt. Het, het heet een musical, maar het is eigenlijk veel meer. Het is een overdonderend muziektheater. Ik heb hem vaak zien optreden, onder andere 30 jaar geleden... voor het eerst hier in Amsterdam, het Amsterdamse Bos. Yes. Het, het doet recht aan de man. En ja. wil je hem nog een keer live zien, maar dan via zijn zoons... van die zeven, twintig vrouwen, <laughs> ja. gaat 30 juni naar de Melkweg. Daar speelt ja. Femi Kuti en Sean Kuti speelt 3 juli op het... Uh, Afrika-festival een hertme bij Enschede. Dat is echt een reincarnatie oh. van de man. Oké. Okay. Meneer Rijven, ik dank u wel. Stan Rijven was dat. En enthousiast gaan. met zijn verhaal. Dank je. Tot ziens. Jonge werknemers zijn snel. En flexibel inzetbaar. Jonge werknemers zijn ambitieus. En bovendien, extreem leergierig. Maar van wie gaan ze de kneepjes van het vak dan leren?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 Organisaties in de geestelijke gezondheidszorg zijn woedend over de bezuinigingsplannen van het kabinet. De eigen bijdrage voor behandeling van psychische klachten gaat omhoog en er worden minder consulten vergoed. Ook voor zwaardere psychische klachten wordt een eigen bijdrage ingevoerd. De organisaties zeggen dat door de maatregelen mensen met psychische problemen noodzakelijke zorg zullen mijden. En in de toekomst is nog maar plaats voor zeven gesubsidieerde orkesten in plaats van tien. Van de zeven dansgezelschappen blijven er vier over. Ook een aantal filmfestivals, een opera- en een theatergezelschap verdwijnen. Het kabinet gaat vanaf 2013 200 miljoen euro bezuinigen op de culturele sector. Volgens staatssecretaris Helstra zijn daarbij scherpe keuzes nodig... en moet de sector meer worden gestimuleerd om op eigen benen te staan. Dat waren de hoofdpunten. Het weer. Hier is Gerrit Hiemstra. Er trekken nu buien over het land. De meeste komen voor in het zuidwesten. En daarbij onweert het af en toe ook. Vanavond breiden de buien zich uit over het westen, midden en noorden van het land. Er kan plaatselijk behoorlijk wat regen gaan vallen. In de nacht trekken de buien naar het noordoosten weg. Erg koud wordt het vannacht niet, want de temperatuur zakt naar een graad of 10. Verder draait de wind vannacht van uh, naar west tot zuidwest en wakkert aan naar matig, windkracht 4. Aan zeeën op het IJsselmeer, windkracht 5A6. Morgen begint de dag droog, maar in de loop van de ochtend trekken enkele buien over het westen van het land. En in de middag breiden die zich weer uit naar het midden en noorden. In het westen klaart het dan een beetje op. Het wordt morgen 17 of 18 graden. De wind waait morgen uit het zuidwesten. Aan zee mogelijk even krachtig. Windkracht 6 in het binnenland matig. Windkracht 4. Pinksterzondag is het droog met zonnige periode, het wordt dan een graad of 20. Maandag is het bewolkt en dan moet u ook rekening houden met lichte regen of motregen. Temperatuur dan ongeveer 18 graden. En na de Pinksterdagen blijft het wisselvallig, een zonnige periode, ook kans op wat regen, temperatuur net onder of rond 20 graden. ANWB-verkeersinformatie ah, met nog een dikke 200 kilometer files. De meeste staan nog rondom Amsterdam, Utrecht en in Brabant. Ik noem even de bijzonderheden. Op de A2 Den Bosch-Eindhoven staat tussen Bokstel Noord en West-West... zes kilometer door een ongeluk, de weg is weer vrij. En in Limburg op de A2 naar Maastricht... tussen Maastricht-Haken Airport en Maastricht 8. A15 Rotterdam-Gorkum tussen hendrik ambacht en Sliedrecht-Oost... zeven kilometer door een ongeluk, hier is de rechterrijstrook dicht... En de A58, Eindhoven-Tilburg, tussen knooppunt Batadorp en Moergestel, 8 kilometer. De N59, in de richting van Zierikzee, daar loopt het vast tussen het knooppunt Hellegatsplein en Oude Oudertongen, over 8 kilometer. Sparen in eigen hand via WestlandUtrechtBank.nl. De SpaarOnline-rekening is de spaarrekening met een toprente van 2,7 Waarbij u kosteloos kan opnemen waar en wanneer u dat wilt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 Deze geeft nierpatiënten meer energie en meer vrijheid. Steun de Nierstichting en draag bij aan de draagbare kunstnier. Ga naar nierstichting.nl Morgen in Hollandse Zaken. Een stevige discussie over de massieve bezuinigingen in de zorg. Ruim 100.000 chronisch zieken en gehandicapten raken een groot deel van hun zorg en begeleiding kwijt. De familie en de vrienden, die moeten het maar doen. Terecht of een schandalige kaalslag. Morgen in Hollandse Zaken. Live om 5 over 9 bij Omroep Max op Nederland 2.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 Geld lenen kost geld. De NOS, het Radio 1-journaal. We twitteren NOS Radio 1, dat is het twitteradres. En we hebben natuurlijk ook een internetadres, nos.nl. Er staan allerlei verhalen op over de besluiten... die het kabinet vandaag heeft besloten. Bijvoorbeeld over die bezuiniging van 600 miljoen euro. dat ja, wordt gesneden in de geestelijke gezondheidszorg. minister zegt dat het noodzakelijk is... om de stijgende zorgkosten in de hand te houden. Gaan we verder over praten met Marleen Bart... de voorzitter van GGZ Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Eens met de minister? Nee, helemaal niet. Uh, wij hadden de minister zelf voorstellen gedaan vanuit onze sector... om de kostenstijging in de geestelijke gezondheidszorg af te remmen. Wij vinden ook dat dat moet. Maar die voorstellen heeft ze eigenlijk bijna niets mee gedaan. En in plaats daarvan uh, legt ze met name onze meest kwetsbare patiënten... een onvoorstelbaar hoge eigen bijdrage op. Ja, Zij zegt, ja, die uitgaven stijgen zo erg, daar moet wat aan gebeuren. Maar u zegt, dat ben ik wel met haar eens. Alleen niet op deze manier. Precies. Hè, het, wij hebben zelf allerlei plannen ontwikkeld... door de zorg dichter bij mensen in de buurt... Te brengen door veel meer met uh, informatica, uh, technologie, e-mailtherapie uh, te gaan werken, kunnen wij heel veel kosten besparen. Maar is dat niet veel te zacht? Dat is niet veel te zacht. Uh, wij hebben echt aangetoond dat we daar honderden miljoenen uiteindelijk op de GGZ mee kunnen besparen. En dan kunnen we het doen terwijl we de kwaliteit van onze zorg overeind kunnen houden. Maar honderd minister... miljoen? Ja, miljoen is nog geen 600. Nee, honderden miljoen. Oh, sorry. En wat de minister nu doet is hele kwetsbare, ernstig zieke mensen de zorg uitjagen. Uh, daar hebben die mensen niets aan voor is het echt uh, ontwrichtend in hun leven... als ze die gezondheid niet meer, gezondheidszorg niet meer krijgen. Maar laten we eventjes proberen... En voor Nederland ja. is het ook niet goed. Want dit zijn mensen die als ze op straat belanden... vaak overlast veroorzaken. Ja, mensen laat... vinden ze Oké, okay. maar laten we even proberen die maatregelen ja. uh, langs te lopen. Dan, ja. Dat we ook weten waar we het over hebben. Okay. Ja. Uh, wat vindt u het ergst? Het ergst vinden wij die eigen bijdrage. Uh, de minister gaat bijna 300 euro per behandeling... van uh, patiënten in de geestelijke gezondheidszorg vragen. Wij vinden het volkomen onterecht dat er zo'n eigen bijdrage alleen in de geestelijke gezondheidszorg gevraagd gaat worden. Kennelijk vindt de minister nierdialyse bij mensen erger... dan dat ze chronisch psychotisch zijn of chronisch depressief. Hè? Uh, uh, de minister hè? zegt dat niet, maar de minister zegt... Van, ik wil het betaalbaar houden en ik wil ook dat nierdialyse... Ja. nieuwe kankermedicijnen enzovoorts ook voor iedereen beschikbaar blijven. Ja, maar goed, dan kijk ik naar onze chronische psychiatrisch patiënten. Dat zijn zo'n 175.000 mensen in Nederland, dus dat zijn er veel. Uh, die leven vaak van een bijstandsuitkering... omdat ze op jonge leeftijd al ziek geworden zijn en zo ernstig ziek dat ze eigenlijk nooit hebben kunnen werken. Een bijstandsuitkering in Nederland, dat is netto in de maand voor een alleenstaande 620 euro. Nou, dan moet je dus de helft van je maandinkomen gaan betalen om de gezondheidszorg in te kunnen. Eigenlijk in een rijk u... land als Nederland hoort dat gewoon niet te gebeuren. U zegt, eigenlijk kunnen ze dat niet betalen. Nee, nou, eigenlijk zou u de helft van uw maandinkomen kunnen ophoesten om uh, de gezondheidszorg in te gaan. Ja, maar dat, dat is de echt ultieme consequentie, zeg u? Dat is de ultieme consequentie. Mensen, hè, je hebt een bijstandsuitkering van 620 euro per maand... en je moet 300 euro betalen maar, voor een behandeling... dan hou je geen geld meer over om eten te kopen. Maar de minister zegt in uh, antwoord op vragen die haar vandaag zijn gesteld... Van, maar er komt niemand op straat. Nou, dat is dus niet waar. Deze mensen zullen de zorg niet meer kunnen betalen... en belanden dus wel op straat. En daar gaan ze dan overlast veroorzaken. Ja. Nou, hoor ik, en, en, ik, ik hoor aan u ja, toon dat u ontzettend boos bent. Ja, um, dat ma klopt. Ja. Maar um, op een gegeven moment ja, moet het wel uitgevoerd worden, toch? Uh, of uh, zie ik dat verkeerd? Nou, wij hopen dat de Tweede Kamer uh, hier nog een stokje voor zal steken. Dat heeft de Tweede Kamer vorig jaar twee keer eerder gedaan. In juni en in september kwam het toenmalig kabinet ook met die eigen bijdrage. Toen heeft de Tweede Kamer gezegd, wij doen dat niet... Dat heeft men bijvoorbeeld gedaan omdat nou ja, overlast veroorzakende mensen... op straat de veiligheid in Nederland niet in goede komen. Daar was de Tweede Kamer wel gevoelig voor. Dus wij hopen dat de Tweede Kamer drie keer is scheepsrecht zal toepassen... Ja. en opnieuw hier een streep doorhaal, doorheen maar... haalt. Maar als dat niet gebeurt, gaan wij als instellingen uh, weigeren... om mee te werken aan de inning van deze eigen bijdrage. Ik hoor u goed. U zegt, wij gaan weigeren om mee te werken? Ja. ja. Burgerlijke ongehoorzaamheid? Absoluut, ja. O, hoe, hoe, hoe dat dan? Nou ja, Wij vinden dat deze kwetsbare patiënten recht hebben... op goede gezondheidszorg in een land als Nederland. En wij zien dus nogmaals andere het... manieren ja, nee, ik. om de even zorg ik... goedkoper te maken. Want Ik zit nog even over die weigering uh, uh, na te denken. Want ja. u moet wel voor die patiënten dat, dat innen. En als u dat uh, niet doet, dan uh, kunt u die patiënten niet behandelen. Um, als, als, wij, als wij gaan meewerken aan, aan de invoering van een eigen bijdrage... dan worden de mensen de gezondheidszorg uitgestoten. Dus wij gaan dat niet doen. Nee, maar ja, op een of andere manier moet het dan toch wel... Nee, goed, ik zit even over de praktische consequenties na te denken. Maar het is een dreigement, dus daar hoeven we het misschien nog niet over te hebben. Nou ja, de praktische consequenties zal zijn dat het heel lastig wordt... om deze maatregel uit te voeren. Ja, En u kunt niet gedwongen worden? Um, ik zou niet weten hoe. Ja, ik weet het eigenlijk ook niet, misschien door de rechter... want het is een politiek besluit straks, toch? Ja, maar goed, um, uh, wij hebben ook een verantwoordelijkheid als instellingen... voor de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland. En uh, de minister haalt nu een streep door ruim 10 procent van onze budgetten. En dat is een kaalslag die ik um, uh, nog nooit in de Nederlandse gezondheidszorg gezien heb. En wij vinden dat wij als instellingen pal moeten staan... voor kwaliteit van zorg aan kwetsbare mensen. Het punt is duidelijk, mevrouw Bart. Ik Dank u wel. Marleen Bart, was dat voorzitter van GGZ... Nederland. Dan gaan we praten over Julia Poch, die zit namelijk weer in de cel in Argentinië. Eind vorig jaar was hij op borgtocht vrijgelaten, die oude Transavia-piloot. Die wordt verdacht van het meewerken aan de dode vluchten tijdens de vuile oorlog in de jaren 70 en 80. Tijdens die vluchten werden gedrogeerde tegenstanders van het regime Videla boven zee uit een vliegtuig gegooid. Kees Elenbaas, onze buitenlandredacteur en ook voormalig correspondent in Argentinië. Uh, Kees, jij hebt je licht opgestoken in Argentinië. Wat, wat ben je daar allemaal te weten gekomen? Nou ja, ik heb gesproken met de advocaat van Julio Poch, Gerardo Ibanez. Nou, die was heel erg teleurgesteld en zeer aangeslagen. Uh, hij vertelde me dat hij, uh, net als vaker in de afgelopen maanden... samen met Guriapoc naar het kantoor ging van de onderzoeksrechter... Daar kregen ze tot hun stijgende verbazing te horen... dat uh, Potsch niet langer op uh, vrije voeten zou zijn... maar dat Sergio Torres, de onderzoeksrechter, had besloten... om het proces tegen Julio Potsch uh, voor te zetten. Mm -hmm. nou, uh, zijn advocaat vertelde me dat Julio Potsch echt uh, totaal in shock was. Hij had uh, het tegenovergestelde, had hij, had hij eerder verwacht uh, dan dit. Uh, hij werd uh, eigenlijk direct weer in de, in de boeien geslagen. En uh, vanaf uh, gisteravond zit hij weer in de gevangenis... Uh, Marcos Pas in de buurt van Buenos Aires. Ja, maar is er een soort van motivatie bij gegeven? Nou ja, er staat nog niks op, op, op papier op dit moment... Wat, uh, wat Torres Mondeling heeft overgebracht richting Porsche. Maar uh, wat we wel te weten zijn gekomen, uh, is dat uh, heel zwaar weegt... En dat is ook iets dat is wel pikant... aan deze zaak ook al door het Nederlandse OM naar voren is gebracht. Dat is namelijk het feit dat Goedio Potje heeft gelogen... over het feit met welke vliegtuigen die altijd heeft gevlogen... heeft steeds volgehouden dat hij alleen in kleine gevechtsvliegtuigen heeft gezeten. Nou, het Nederlandse OM had ook al vastgesteld dat hij daar niet de waarheid had uh, gesproken. En dat heeft nu ook uh, de onderzoeksrechter Torres uh, vastgesteld. Dat hij wel degelijk in vliegtuigen heeft gevlogen waar passagiers in vervoerd uh, werden. Potje zegt nu dat dat kleinere vliegtuigen waren. Maar goed, daar is gelogen. En dat is een van de gronden. Of de Argentijnse rechter nog meer materiaal heeft, ja, dat weten we op dit moment niet. Nee, maar hij zal wel een sterke zaak hebben, want anders zit je hem niet alsnog weer vast. Ja, dat is een, een indruk die in, in Nederland toch een hele tijd... enigszins verkeerd is, is overgekomen. Ook wel door, door de advocaten van, van Julio Poch... En, en, en acties van vrienden en familieleden van... Uh, uh, ja, ja, deze man die moet vrijkomen. De Argentijnse onderzoekrechter en, en iedereen binnen de Argentijnse justitie... Heeft, heeft steeds naar ons toe laten weten... dat ze wel degelijk vinden dat ze een sterke zaak hebben. En ze hebben ook steeds gezegd dat ze van plan waren... om door te gaan met het proces. Hij is even op borgtocht vrij geweest... Maar dat had meer te maken met procedurefouten. En nu hebben ze dus besloten om toch door te gaan. En dat doorgaan, dat duurt nog een tijdje? Ja, dat duurt zeker nog een tijdje. Want uiteraard zijn, gaan de advocaten van, van, uh, van Julio Pot, die gaan in beroep. Dat is bij een, een hogere rechtskamer. Die gaan kijken of uh, de onderzoeksrechter een punt heeft. Dan zijn er twee mogelijkheden. Dat gaat over een maand of twee, drie gaan we dat weten. Ofwel, hij wordt alsnog vrijgelaten. Ofwel ze zeggen, de onderzoeksechter heeft materiaal genoeg. We gaan toch door met het proces. En dan gaat het nog jaren duren, waarschijnlijk. Dankjewel, Kees. Straks de droogte in Engeland. Ja, daar is het ook extreem droog. Tijd voor overleg al daar en maatregelen natuurlijk. Verkeersinformatie, Dennis mooi. Het Pinksterweekend Weekend staat voor de deur, dus veel verkeer op de weg. Ja, nog steeds. En ik moet eerlijk zeggen dat ik een half uurtje geleden dacht... dat het drukste moment alweer achter ons lag. Maar het wordt weer wat drukker, want het trekt echt een flinke bui... over de westelijke helft van de Randstad. En daardoor staat er nu echt een lange file op de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen Knoppenburg-Veen en Dorp 13 kilometer. De andere bijzonderheden, het is vooral nog druk bij Utrecht... en in het zuiden van het land. De A1 naar Amersfoort staat vanuit Amsterdam tussen Blarie... En Bunschoten 8 kilometer. En op de A2 Den Bosch-Eindhoven, tussen Bokstel Noord en West-West, 5 -West, kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer open. A2 naar Maastricht, tussen maastricht Aken Airport en Maastricht 8. En op de A15 Rotterdam-Gorkum, tussen Ambacht en Sliedrecht West, 5 kilometer. A58 Eindhoven Tilburg, tussen knopend Baterdorp en Moergestel 7 kilometer. En op de N59 naar Zierikzee, daar staat tussen knopend Hellegatsplein en Oude Tongen 8 kilometer. De N348 tot slot vanuit Deventer naar Ommen. Bij Raalte is er een ongeluk gebeurd en daarom is de weg in de noordelijke richting dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Den Haag is een internationale instelling voor vrede en justitie rijker. Want vandaag ging het Instituut voor Global Justice open. Er zijn intussen ruim 200 internationale instellingen in de stad... die samen zo'n 2,7 miljard euro's in de stad uitgeven. En dat is 60 procent meer dan drie jaar geleden. Uit vandaag verschenen cijfers blijkt dat de organisaties... een factor van formaat zijn en zorgen voor zo'n... 35.000 banen. Vanuit de internationale zone in De Heik. Trudy van Rijswijk. Midden in het Statenkwartier staat een uh, prachtig pand. En daar staat op expat housing center. Wonen binnen 24 uur. Hier kun je als expat heel snel een woning vinden. dus. En deze locatie is niet toevallig gekozen. We zitten helemaal in de looproute uh, van internationale instituten... zoals het Tribunaal, het OPCW uh, en sinds kort... Het chemische wapens, geloof ik, hè? Ja en sinds kort ook van Europol. En dat zijn grote clubs, hè? daar werken veel mensen. Het is mijn informatie dat bij OPCW bijvoorbeeld 2.500 mensen werken. Dus dat is behoorlijk veel. En, uh, Europol is, nu dacht ik de target, 1500 medewerkers. En er is ruimte om te groeien. Als je hier om de hoek gaat, dan heb je een internationale winkelstraat. Van alles vind je daar. Alles is er dus op gericht om met die mensen naar de zin te maken. Er is ook een internationale zone aangewezen. Dus de gemeente Den Haag. Dus Ze wonen hier allemaal lekker bij elkaar, heel gezellig. Wat ik me afvraag is, je ziet nu een explosieve groei... van die mensen, van de uitgaven die ze doen, van de omzet die er is. Hoe kan dat? Ik denk dat die berichten en ook de waardering over de service... die onze gemeente aan de expats biedt... ook tot ver over de grenzen bekend is. Als ik kijk naar de prijzen, dan is het denk ik zo... dat de mensen die hier komen werken ook niet meteen de laagst betaalde zijn. En dat zijn goede salarissen. En als je over de belangrijkste winkelstraat loopt... De Frederiklaan, de Fred, dan zie je het ook. Thomas Greens, best of British. Ja. Dit is echt gewoon een Engelse winkel. We zijn een Engelse, Engelse supermarkt eigenlijk. En eigenlijk vanaf dag één is het booming geweest, ja. Ik heb echt een hele vaste klantenkring vanuit de expert, -wereld. Ik noem het dan, zeg maar, de Commonwealth. Dus eh, ik heb ze uit Nigeria, Zuid-Afrika. Dank dus... u wel. Dank Thank wel. You. Thank you. Thank you is there a special reason that you come to this shop? The shortbread. Oh, Ja. Yeah. A bit at home. I love it, yes. Bye. bye. Bye. En zo varen ze er allemaal wel bij, die winkels hier in deze straat. De bakker, de slager, de supermarkt, de traiteur. Ik ben Frans. U bent Française. U bent, u bent Française. Ja, ja. Is Den Haag een goede stad voor expert? Ja, ja, ik vind het wel. ja. Dat is rustig. Uh, heel veel te doen voor de kinderen. Ja, dat is uh, een mooie stad. Ja. Burgemeester van Aartsen van Den Haag, wat een prachtige cijfers. Een omzetstijging van 1,7 miljard naar 2,7 miljard in drie jaar. Ongelooflijk. Ja, dat is ook geweldig. Maar ja, goed, die internationale functie van die stad... die neemt echt enorm toe over de afgelopen periode. En het levert dus inkomsten op, het levert banen op en het maakt de stad ook internationaler. Ik heb het gevoel dat het plotseling heel hard gaat. Ik denk altijd dat het ook iets te maken heeft met het succes van het strafhof... Dat betekent, want dat is ook pas de laatste jaren echt op gang gekomen. En dat betekent dan ook dat heel veel van de niet-governementele organisaties... die waren gevestigd in Londen, Brussel of Genève, die komen dan ook naar Den Haag. Dus het is voor de economie goed, maar vooral natuurlijk voor de positie van de stad. Ik zie eigenlijk maar één klein wolkje aan deze verder prachtige blauwe hemel. En dat is het kabinet, wat nou niet bepaalt buitenland gericht is. Het is duidelijk dat de bekende gedoogpartner van dit kabinet... daar misschien een beetje anders over denkt. Maar wat dat betreft heb ik wel wat vertrouwen in, in CDA en VVD. Maar u zit, u zit helemaal niet met het beeld wat nu buiten haalt. Nee, dat beeld van Den Haag is zo sterk, zo sterk geworden... ook in de afgelopen periode, dat ik niet denk dat we daar last van krijgen. En dat zei de burgemeester van Den Haag, Josias van Aertsen... En dan de droogte. Ja, niet Nederland, maar Groot-Brittannië. In Groot-Brittannië is het de warmste lente ooit. En zelden regende het minder op het grote eiland. Daarom wordt daar vandaag een droogte-top gehouden in Londen. Onze correspondent, Anja van der Horst. Anja, um, Verenigd Koninkrijk, droogteproblemen, zijn die ja. dan ook ontstaan? Zou je niet denken, hè? Want nee. dit is toch wel het land van de regen. Uh, maar we hebben toch al. Uh, al, al bijna twee maanden niet veel regen gehad. Vooral in het zuiden en oosten van het land. Je ziet eigenlijk een soort scheiding in het land. Het noorden krijgt heel veel regen. Schotland, Noord-Ierland, delen van Wales. Daar regent het flink. Het zuiden, keurig droog, daar valt geen druppel. Uh, op dit moment veroorzaakt dat nog geen uh, acute problemen. Maar ik hoef hier maar naar buiten te kijken. En dan zie je wel waarom deze top gehouden wordt. En waarom mensen zich ernstige zorgen maken. Hier links en rechts van mij de buren. Zie je de gele uitgedroogde tuinen. Tegenover mij, ik woon hier aan de noordflank van Londen... zie ik een groot veld waar een graanboer zit. Nou, normaal staat het graad veel hoger dan nu het geval. Het dus is eigenlijk nog maar net uit de grond gekomen. Ja, en die boeren, die hebben op dit moment de grootste problemen. De verwachting is dat een zeer magere graanoogst gaat worden. Ja, je zei het al, het is een van de droogste lentes ja. ooit... een van de warmste lentes ook. En uh, ja, dus uh, vandaar dus deze top ook okay. die gehouden wordt. De dan, tweede trouwens. Dan hou je de, de, de tweede, notabene, tweede watertop. Uh, wat voor maatregelen worden daar besproken? Nog geen echte dwingende maatregelen. Zoals bijvoorbeeld een uh, sproeiverbod. Uh, dat komt ook door maatregelen die de watermaatschappijen de afgelopen jaren wel hebben genomen. Want het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. En het probleem bij de vorige droogtes... was het toch ook vaak een lekkend leidingnet. In het verleden grote oorzaak van waterverlies. Nou, dat is opgelost. En vandaar dus dat er ook dus geen dwingende maatregelen nodig zijn. Maar wat de overheid wel doet natuurlijk... door vandaag officieel een aantal droogtegebieden aan te merken... dat ze daarmee de aandacht vragen van ons, van ja. de boeren, van het bedrijfsleven... En de vraag om maar wat zuiniger aan te doen met water. Minder douchen, minder lang de kraan aan bij het tanden poetsen... het gras in je tuin wat langer uh, laten groeien. En je ziet ook dat boeren gaan samenwerken... s'nachts sproeien in plaats van overdag... zodat het water snel verdampt. En zo hey. hopen ze een echte crisis te voorkomen. Hey, en wat zegt uh, jou Gerrit Himstra? Niet best, in ieder geval niet voor de uh, gebieden die droog zijn. Want uh, de komende weken mm. wordt nog meer droogte verwacht. In het noorden blijft het regenen, in het zuiden blijft het droog. Oké, okay, dankjewel. Gert, tot de volgende keer. Daar ja. ga je aan. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Is Freddy Vertijn, die is zichzelf? De bezuinigingen. Uh, natuurlijk allemaal op de voorpagina's van avondkranten en sites. De Leeuwarden Courant maakt zich bezorgd over Oerol en Triater. Zakelijk Leidster van Rongen noemt de voorgenomen korting... een uitgestelde executie voor het theaterfestival Oerol op Terschelling. Extra zuur omdat Oerol in een recent rapport wordt beschouwd... als behorend tot de top van internationale festivals. En wie heeft dat rapport opgesteld of laten opstellen staatssecretaris Zijlstra. Oké. Okay. Het CDA moet tevreden zijn met een bescheiden rol, dat zegt de nieuwe voorzitter van het CDA, Ruth Peterom in NRC Handelsblad. De partij zal volgens haar nooit meer de 54 zetels halen waar het CDA op zat in de tijd van Ruud Lubbers. En dat moeten we dus ook to totaal niet als ambitie hebben. Ons doel moet uh, zijn dat we een authentieke boodschap hervinden, niet een bepaald aantal zetels, al dus Peterom. Misschien is het toch niet zo erg dat middelen om te helpen stoppen met roken uit de basiszorg gaan. Want het ANP meldt dat mensen met een depressie na een ramp op korte termijn gebaat zijn bij het roken van sigaretten. Dat ontdekte gezondheidspsycholoog Mewissen van het AMC in Amsterdam. Ze deed onderzoek naar de gevolgen van de vuurwerkramp in Enschede in 2000. Tijdens het roken maakt het lichaam meer cortisol aan. En dat heeft een kalmerend effect, vooral bij mensen met een depressie. En waar je nog meer allemaal op kunt promoveren, nou het parool. Schrijf over een promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden. Daaruit blijkt dat een Marokkaans-Nederlandse puber... hetzelfde reageert als een Hollandse puber... als er een milkshake over hem heen wordt gegooid. Bovendien is de reactie en het bijbehorende gedrag heel anders... dan bij pubers in Marokko. Het verschil met jongeren in Marokko valt ook op in het volgende experiment. Als iemand in haast tegen iemand anders aanrent... en die laat daardoor iets vallen dan voelen Nederlandse Marokkanen zich schuldig... terwijl jongeren in Marokko zich dan schamen. In welke tak van wetenschap deze onderzoekster promoveert... meldt het parool niet. Ook al lijkt de ergste ellende als gevolg van de e besmetting voor de Nederlandse telers voorbij, in Brabant is een tekort aan percelen... waar telers van komkommers en groenten kunnen dumpen. De ZLTO, de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie in Den Bosch... Die vraagt mensen die grond beschikbaar hebben om zich te melden. Dat meldt Omroep Brabant. Telers kunnen de producten ook aanbieden aan biogasinstallaties... en aan afvalverwerkers. Er wordt nog onderzoek zocht of de komkommers en de tomaten geschikt zijn als voer voor dieren. En af en toe past Google de zoekmachine op internet voor één dag zijn logo aan. Zo was op 20 mei het logo van Google.nl nog versierd met tekeningen van Fiep Westendorp ter gelegenheid van de verjaardag van Annie M.G. Schmid. Gisteren had het Google.com ook een heel bijzonder logo ter gelegenheid van de geboortedag van Les Paul, de Amerikaanse gitarist en hm. gitaarbouwer. Dit keer was het logo nog iets spannender dan anders. Niet alleen was het woord Google te onderscheiden met enige moeite in de vorm namelijk van een klankkast, van een gitaar met snaren. Maar die snaren konden ook met de cursor worden bespeeld. Er kwam gewoon echt geluid uit. En daar werden de gebruikers zo enthousiast van... dat Google duizenden verzoeken kreeg om het nog een dagje te laten staan. Dus vandaag staat de gitaar er nog een dag. En dat klinkt zo. Daar ben ik ook ooit begonnen, maar verder naar dit ben ik niet gekomen. Goed, dankjewel, Freddy. Wat gaan we doen straks na zes uur? We gaan even bellen met staatssecretaris Bleker. Wat vindt hij eigenlijk van de uitkomsten van die Russisch-Europese top? Morgen in Troskamerbreed voor het eerst samen. Noud Welling, nu nog president van de Nederlandse Bank. En ex-minister van Financiën, Wouter Bos. Over hun optreden in de financiële crisis. De harde waarheid is dat ook Nederland aan het eind van deze crisis armer is dan voor de crisis. Over risico's en toezicht. Natuurlijk hebben wij als toezichthouders al jaren geleden gezien dat we dingen de verkeerde kant aan het uitgaan waren. Ja. Over de toekomst in Europa. Maar als het met Griekenland misgaat, zijn er andere landen het mee mis kan gaan. En over de vooruitzichten voor Nederland. Van een beurscrisis weten we tenminste één ding zeker. Dat houdt een keer op. Wouter Bos en Noud Welling voor het eerst samen. Morgen in Troskamerbreed van 11 tot 12. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Een idee voor iedereen met een hypotheek... waarvan de rentevastperiode bijna afloopt. Veel Nederlanders staan voor de keuze om de rente van hun hypotheek opnieuw vast te leggen. Eén op de vier huizenbezitters heeft al gekozen voor de rust van de hypotheek bij de Rabobank. Wilt u ook die rust ervaren en uw hypotheek oversluiten? Kijk op rabobank.nl slash rust voor het maken van een afspraak. Een huis moet rust geven. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Let op. Geld lenen kost geld.